Van 6 uur. Freddy van doodschieten van twee overvallers in haar winkel. Volgens justitie is er sprake van noodweer omdat de vrouw stap voor stap heeft gehandeld. Uit de reconstructie blijkt volgens justitie dat de juweliersvrouw tijdens de overval eerst dreigt. Dan pas schiet in de arm en het been. En daarna, als de overvallers niet opgeven, schiet ze hem pas in de borst. De VVD heeft tijdens de algemene beschouwingen gezegd dat een eventuele belastingherziening voor de VVD geen taboe is. Fractieleider Zeilstra maakte het kabinet ook een compliment omdat het stappen zet op dat vlak. Een deel van de oppositie is juist zeer kritisch over de plannen van het kabinet. Veel partijen vinden dat het kabinet niet genoeg concreets doet. CDA en D66 eisen dat het kabinet voor 1 februari met plannen voor belastingherziening komt. Tijdens de beschouwingen zei de VVD ook dat er meer extra geld moet worden uitgetrokken voor defensie, om de veiligheid te garanderen.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 Het Russische ministerie van buitenlandse zaken noemt de speciale status voor twee regio's in oost-Oekraïne een stap in de goede richting. Gisteren stemde het Oekraïense parlement in met een wetsvoorstel van president Poroshenko. De regio's rond Donetsk en Lugansk krijgen daardoor de komende jaren zelfbestuur. In die regio's is het waar dat pro-Russische separatisten vechten voor afscheiding van Oekraïne. Het weer. Het blijft zonnig tot de zon ondergaat en dat is tegen 8. Morgen opnieuw warm en volop zon en maxima rond 25 graden in het zuiden. Meer wolken en daar valt mogelijk een bui. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Hallo. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de afwit Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam bij 1bruggen ook 5. En verderop bij Muiderslot nog eens 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Delft tussen Leidsenam en Rijswijk 5 kilometer heeft te maken met de vrachtwagen met pech op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Klausplein en Delft 6 kilometer, bij Delft is de rechterrijschok dicht. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen de knopen De Hoek en Raasdorp staat 6 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen Afrit en Afrit Haardem-Zuid 12 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Op de A9 maar amstelveen tussen de de Rottenpolderplein en Badhoevedorp 7 kilometer. Op de A10 de Ring Amsterdam, de Ring Zuid tussen Duivendrecht en Knopen de Nieuwe meer 6 kilometer richting Den Haag. Op de A15 Rotterdam Europort tussen Pernis en Hoogvliet 4 kilometer. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 6. En op de A27 Utrecht Breda bij Lexmond ook 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. ZFM. Hammer. Fireball. Het ritme van Zandvoort. ZFM. Stefan Kollard.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 This way. That was born was in a plane. In 2014 Pitbull hoorde je Fireball. En ook anders, Neil ze nog salsa tequila. De conclusie die ik heel simpel kan trekken: Ik heb eigenlijk een hekel aan alles wat met tequila te maken heeft. Natuurlijk dit liedje, wat ik echt een vreselijk nummer vind. Sorry, lieve luisteraars. Ik had er gewoon niet zo heel veel mee. En een aantal jaar geleden, iets van 30 of zo, had je de Champs. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. En die hadden deze versie, die heette ook tequila. Nou, dit wordt heel vaak als achtergrondmuziekje gebruikt. En ik heb er een vreselijke hekel aan. En dan heb je ook nog het drankje zelf, wat ik ooit één keer gedronken heb. Um, toen heb ik ruzie gekregen. Heel veel ruzie. Ik werd agressief. En ik kwam er gewoon achter dat ik dat eigenlijk helemaal niet moest drinken. Dus vandaar. Hé, hey, um, ik zou nu gewoon kunnen zeggen zometeen Miss Montreal hier en Three Law en bla bla bla. Maar uh, ik heb iets met de wereld draait door. Ben ik namelijk afgelopen maanden geweest, ga ik het zo over hebben. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om dan ons programma, onze artiesten even te openen op de DVD-stijl. Dus dat ga ik dan nu ook proberen. Oké, okay. Miss Montreal, Three Law, Kaiga, Afrojack, Chris, Brown, tafel, hier is Jason de Rulo. Nou. Zoiets ongeveer. Um, die artiesten hoor je zo meteen hier allemaal bij CFM Beachmaster. Ja, zoals ik al zei, afgelopen maandag was ik bij de door. Kijk je achter de schermen ga ik je zo geven. We gaan het hebben over cavia's. En hier is Miss Montreal. Lijkt wel een beetje op een cavia. Just a flirt. I met you in a bar. I never thought it would come this far. Nou, dit is flauw. <laughs> Miss Montreal, just a flirt hier weer ZFM. Op de 106.9, het is woensdagavond. En uh, afgelopen maandagavond was ik bij uh, De Wereld Draait Door, de opnames. Uh, het was uh, zo van uh, op Twitter, van, uh, we hebben een aantal mensen die zijn uitgevallen. Dus uh, je kan gratis, en dat triggert mij, weet je wel... naar de opnames van De Wereld Draait Door. Dus ik heb een vriend gebeld. Hé hey gast, zullen we naar De Wereld Draait Door gaan? En hij zei, wanneer? Vanavond... Oké, okay, nou vooruit. Dus wij uh, op met de trein naar Amsterdam en uh, naar de Westen Gasfabriek. Wat er me trouwens opviel, is dat er helemaal geen, uh, geen bussen stoppen daar in de buurt. We moesten nog 10 minuten lopen. Dat viel me toch wel. Ik zit de, de hele maand zit ik al sinds ik in Amsterdam studeer. Van, oh, je kan overal vet makkelijk dichtbij komen en zo met de trams. En dat is super ideaal. En dit viel dan weer even een beetje tegen. Maar um, bij de opnames, wat ik super cool vind, even props voor Matthijs van Nieuwkerk. Um, zeg maar, bij de meeste opnames, als het dan voordat het begint... voordat uh, Lucille bij uh, Lingo naar boven komt... dan heb je eerst een publieksopwarmer die ervoor zorgt... dat het publiek al een beetje applaudisseert en juicht en hield... dat de sfeer er een beetje goed in zit. En bij De Wereld Draait Door de uh, Matthijs van Nieuwkerk dat helemaal zelf. En dan ging hij ook helemaal vertellen van... tof dat jullie gekomen zijn, het is mooi weer... Uh, we hebben mazzel met jullie, echte luxe. Het zal vast een verhaaltje zijn wat hij al 8000 keer heeft afgedraaid... maar je zit daar toch met je armpjes over elkaar in het publiek... dat je denkt van, ah, wel nice van hem, aardige gast die Matthijs. En uh, ook super cool om te zien um, hoe zo'n opname achter de schermen te werk gaat. Ik bedoel, radio is toch een heel ander medium dan televisie. Um, dus ik dacht van, nou, misschien is het ook leuk. Gewoon als je een keer naar de studio wil komen, een keer langs wil komen. Laat het dan gewoon weten. Vinden we hartstikke leuk. Stefan at Want ik vond de wereldwijd door super tof om dat mee te maken zo achter de schermen. Dus uh, wat mij betreft af en toe eens doen. Als je de kans hebt om naar de wereldwijd door te gaan, gewoon doen. Het is echt heel tof. Het is ook grappig om te zien hoe dat werkt en dat die opnameleiders met elkaar zitten. Te, te, te, dat is super cool om te zien. Daar nou ben ik ook wel een nerdje daarin. maar ik vond het echt heel tof en ik kan het iedereen aanraden. Wat heb jij gedaan met je week? Mailadres staat open: stefan.cfmzandvoort.nl. En die staat zometeen ook open. Voor de Maurice de Jonge Hond, elke week peilen we hier onder onze luisteraars een up, mening die populair of minder populair is. En deze week gaat het over cavia's en hamster met een bizar verhaal. Hoor je zometeen naar Tree Law en How You Love Me. Tree Law on How You Love Me hort, hort, hort, hort, hort. Maurice De Jonge hort, hort, hort, hort, hort. Maurice De Jonge hort, hort, hort, hort. Maurice De Jonge hort, hort, hort, hort. Een pizzahut in Melbourne die besloot de handen ineen te slaan met een dierenwinkel voor een bizarre promotiestunt. Bij aankoop van de 10 grote pizza's kreeg je een klein huisdier, zoals een cavia cadeau. Op de sociale media spraken dierenvrienden schande van de actie. Zo reageerde op iemand op de Facebookpagina van de Pizza Hut. Dit moet wel de meest onverantwoordelijke promotiestunt ooit zijn. Degenen die erbij betrokken zijn, moeten zich schamen. Ook de dierenrechtenorganisatie Oscars Law die kreeg lucht van de actie... En, en contacteerde de dierenwinkel. Uiteindelijk gaf de winkel toe dat het een slecht idee was. In een verklaring laat de pizza Hut Australië weten... dat het de deal niet heeft goedgekeurd... en dat het een ongepaste promotie was. Dat meldt de website nieuws.com.au. We willen ons oprechte excuses aanbieden... aan iedereen die door deze kwestie is beledigd, schrijft de pizzaboer. Ja, Kavia's, hamsters, allemaal leuk, kleine beestjes... Of toch niet? Dat is de vraag van deze week. Het antwoord: eh, wat voor jou geld mag je opsturen via de mail? Compleet anoniem. Stefan at of Twitter. Minder dan 140 tekens. Stefan underscore-collaart. Ik vind cavia's en hamsters saaie beesten. Dat is de stelling van deze week. Opsie A: Ja, ik heb er niks mee. Ik maak ze allemaal dood met verdelgingsspray. Opsie B: Ik vind ze best oké. Okay, maar als ze in het asiel blijven, heb ik daar ook geen problemen mee. Optie C. Nee, om wat the fuck. Barbecue. Die beesten zijn fucking cool. Ik pak ze op weer Of Optie D, ik gebruik ze als stressbal, mag dat ook. Dat zijn de opties van deze week. En je kan het antwoord wat voor jou geld insturen. via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Ging dat nou allemaal erg snel? Dan kan je teruglezen op onze Facebookpagina. Meteen met al het contactgegevens dat allemaal voor je verzamelt op onze Facebookpagina. Facebook.com slash CFM Beachmasters. Like hem ook meteen blijf je op de hoogte van ons programma. Armin is hier met Adam Young, Utopia. Like. Hier bij ZFM, you're the utopia Zometeen onderweg, Jason Derulo En ook zit komt eraan met Ariana Grande Break free Eerstje weer update. Vanavond aangenaam warm. Kan de nacht een graad of 14? Morgen opnieuw zomerse temperaturen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het uiterste zuiden van het land ook een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag zijn er wolkenvelden, zon en verspreid over het land een paar regen- en onweersbuien. Dat bij 20 graden op de Waddeneilanden tot een nog altijd zomerse 25 graden in het binnenland zweetjes peenten. Let's hear for generation. Stefan Collar met de hits van Beachman: Pitbull Barrel. Magic so rude? Shift key I just wanna feel your touch I never wanna give in ZFM If you want it, take it I should have said it before Hi, Ladder. <laughs> I got one question. <laughs> How'd you fit all that in them drinks? <laughs> you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. with no hands got me in this club making wedding plans if i take pictures while you do your dance i can make you famous on instagram hot damn it Woo. your booty like two planets go ahead and go ham sandwich Woo. whoa i can't stand it Cause you know what to do with that big fat butt wiggle wiggle wiggle wiggle wiggle wiggle Yeah. Cadillac, Cadillac, pop that trunk Let's take a shot, all leave you that don't right. Tired of working at nine to five? Oh baby, let me come and change your life Hot damn it, woo Your booty like two planets, woo Go ahead and go ham sandwich, woo Whoa, I can't stand it Cause you know what to do with that big fat butt Oh yeah, wiggle, wiggle, wiggle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 You got a you. Dit is zo'n plaat dat je als je in een club bent... dat je weet dat er wat gaat gebeuren. En dat het de moeite waard is als man om tijdens deze plaat... niet bij de bar te zijn, maar op de dansvloer. Tipje mijnerzijds, eerst is gratis Jason Derulo... samen met Snoop Dogg en Wiggle Wiggle Wiggle. En naar Verzet samen met Ariana Grande, Break Free... IZ, ik vind het een koning. Het is um, een van mijn lievelings-DJ's. En die ook weer. Um, Root van Magic. Hele grote hit. Hoor je vaak hier ook bij ZFM. Um, die heeft hij geremixed. Even een klein stukje. Omdat hij gewoon zo ontzettend te gek is. Saturday morning jumped out of bed. And put on my best suit. Got in my car. Raced like a jet, jet, jet, jet. All the way to you. Knocked on your door. To ask you a ja, ja, dan de beat, hè. I'm gonna marry you anyway. Dat is lekker, hè? Wat een ongelofelijke koning. De hele mix kan je vinden op onze Facebookpagina... facebook.com slash ZFM Beachmasters. Het is echt genieten. Dus voordat je, zeg maar, gaat wiggelen... voordat je op die danver moet zijn... kan je met deze lekker inkomen. Het is de woensdagavond van de ZFM. Zometeen Showtek en Justin Prime, Cannonball. Ook een nieuwe Maroon 5, die komt er nog aan. Spel tussen man en vrouw, Animals. En eerst gaan we naar de zomer van 2003. Bob Sinclair en The Love Generation. Generation bij ZFM. Vorige week heb ik je uh, gevraagd een paar nummers in te sturen. Dat hebben jullie gelukkig ook massaal gedaan. En we hebben er middels vijf binnen. Um, twee nummers per persoon. Van Roel 2 en 5. Van Eva 3 en 3. Van Peter 1 en 1. Van Rens 6 en 3. En van Zanne 2 en 3. Uh, en het is heel simpel. Aankomende maandag dan gaan Jim en ik naar de Hoofddorp Dat is het dichtbijzijnde station bij mij in de buurt. Want daar woon ik. <lacht> Niet stelke AUB. Um, en dan gaan we het volgende doen. Het eerste nummer nemen we als perron. Dus als we kijken naar de eerste inzending, dat was van Roel. Um, hij had ingestuurd 2 en 5. Dus dan gaan we naar perron 2. Dan pakken we de eerste trein die daar komt. En dan stappen we uit bij de vijfde halte. Want hij heeft 2 en 5 ingestuurd. Dan gaan we door met de volgende, die is van Eva, nou, 3 en 3. Dus dan gaan we naar bron 3 en dan stappen we uit bij de derde halte. Net zo lang totdat we bij de instelling van Sanne zijn, die 2 en 3 heeft ingestuurd. Ja, nou, dan komen we uit op een plek en het zou ook zo kunnen zijn dat we het hele land doortoeren en dat we in die end weer in Nieuw-Vennep of Hoofddorp op Zandvoort aanbelanden. Dat weet je niet, maar dat gaan we zien na aankomende maandag. Want aankomende maandag dan gaan Jim en ik opstappen op station Hoofddorp... en dan gaan we een reportage maken in de stad waar we dus uitkomen. En die kan je dan ook in CFM Beachmasters verwachten. Dus eh, nogmaals bedankt voor al jullie cijfers. En we houden jullie op de hoogte van hoe die actie gaat. Hé, hey, mag ik dan iets terugdoen? Jouw favoriete plaat draaien bijvoorbeeld. Ik eh, wil best wel even een leuk plaatje draaien. Die jij leuk vindt, waar jij zin in hebt. Ik probeer mijn best te doen om je hout leuke plaatjes uit te kiezen. Maar ja, wie zegt dat ik daar succesvol in ben? stefan.cfmzandvoort.nl Dat is mijn mailadres. Dat wagen open voor een plaat die jij zo meteen wil horen. Ook de nieuwe Maroon 5 die komt er aan Animals. Nieuwste al van Alesso Heroes show to kick just in prime cannonball. Show us what you got when the motherfucking beat drops. even te hier bij ZFM Animals. En daarvoor showt ik een Prime in crime. cannonball. Hé, hey, um, ik heb net um, iemand aan de telefoon gehad van de Nierstichting. Wat is er nou precies aan de hand? Er zijn uh, twee getinte jonge dames, ongeveer uh, begin twintig... die hier collecteren, die menen te collecteren... voor de Nierstichting hier in Zandvoort. Maar in werkelijkheid um, blijken ze dat geld in eigen zak te stegen. Dit zijn ook uh, geen officiële collecteurs van de Nierstichting. Um, ...daarom het advies natuurlijk niet... ...gewoon geld geven als gevraagd wordt om te doneren... ...maar het advies vanuit de Nierstichting... Om, um, ...mocht er iemand voor de deur staan... ...die collecteert van de Nierstichting... ...om dan te vragen naar hun legitimatie van de Nierstichting... ...en uh, zodra ze die kunnen tonen... ...dan weet je dat het goed zit. Maar er zijn dus twee getinte jonge dames... ...begin twintig, die hier in Zandvoort collecteren... ...en dat geld gaat vervolgens dus ook niet naar de Nierstichting... ...dus um, alsjeblieft kijk daar een klein beetje mee uit. Uh, Mochten jullie meer informatie hebben... ...dan uh, kunnen jullie contact opnemen met CFM... ...dat zouden wij enorm waarderen. Goed. Um, dat is dus even een vervelende huishoudelijke mededeling. Dit uh, zou je niet horen. Um, ja, heel erg jammer. Jammer dat het zo moet. Um, goed, verder met het programma. Ik heb een mailtje gekregen van uh, Sjaak. die uh, zei: Doe mij maar één van, van Permore. Komt er voor je aan. Hier bij CFM 106.9. Zometeen gaan we eens even kijken naar de uitslag van Maurice de Jonge Hond. Ook Adele komt eraan. Someone like you. En hier is daar nieuwe Alesso met Tough Low. Hero. We